Dit is Jeroen Maan met het NOS-vernaal. Veel beginnende fysiotherapeuten houden er na een paar jaar alweer mee op. Het blijkt uit een rondgang van de NOS en cijfers van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Van de fysiotherapeuten die de afgelopen drie jaar zijn gestopt, was bijna de helft nog geen vijf jaar in dat vak bezig. Het leidt tot een oplopend tekort, terwijl fysiotherapeuten hard nodig zijn om te voorkomen dat klachten bij mensen zo erg worden dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Jonge fysiotherapeuten stoppen vooral omdat ze het salaris te mager vinden voor een beroep op hbo-niveau. Fysiotherapie wordt steeds minder vergoed via zorgverzekeringen. Dat heeft geleid tot lage tarieven en daardoor lukt het niet om een goede cao te financieren. In Rotterdam was er iets na middernacht een ontploffing in het portiek van een woning. Niemand raakte gewond. Er waren dit jaar al ruim 56 ontploffingen bij woningen in Rotterdam. Meer dan in het hele vorige jaar. Op een andere plek in Rotterdam was er vannacht een schietincident. Daarbij werd een man van 25 geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden zijn meerdere mensen gearresteerd. Aanhangers van Cambuur en Heerenveen gingen met elkaar op de vuist. Volgens de politie waren het zo'n 30 tot 40 mensen. De afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, wil volgende week haar werk als Europarlementariër hervatten, dat melden haar advocaten. Kaili werd in december opgepakt vanwege haar vermeende rol bij corruptie. Na vier maanden in de cel werd ze vorige maand vrijgelaten. Ze blijft verdachte in de corruptiezaak. In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion wilden daar, willen daar vanmiddag de weg blokkeren. De schermen zijn er neergezet om te voorkomen dat er voorwerpen aangegeven kunnen worden om de weg te blokkeren. Het weer, flink wat zon, later wat sluierwolken, weinig wind en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig, maandag is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu, Tobak leeft. Tot verdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Een droog oog in de kamer. Tobak leeft op de radio. Ja, Zonnig Zandvoort komt deze de kant op. En ja, precies. Wat een feestje zit hier jongens. Echt waar. Het is schitterend. En de uh, week vol gebeurtenissen. Allerlei dingen zijn gebeurd. Onder andere de afscheid van Tina. En ook dit maakt natuurlijk wel een heftige indruk. Ik like always think of Elssen Force. I'm worried, my mom will end up like that. You only need one time het to go wrong. Zoals Elsborst, zoals Borst. Yeah. Jazeker. Ik ben er stil van. Maar ja, dat zijn mijn kinderen. Ja, precies, Goed. dat zijn mijn kinderen. Toen zagen Sigrid Kaag op een hele andere manier. Gewoon toch een beetje in tranen. Het was een beetje onwennige televisie. Twee van die dames die in beeld zaten, zo half aan de zijkant en dan ook in het Engels. Maar praten ze nou Engels? Ja, ja sorry, ik weet eraf. Dat is ook vreemd. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben niet zo'n complotdenker, maar waar praten ze in het Engels? Zijn ze Engels opgeleid? Ik bedoel, dat leidde ontzettend af. Spreek huh. gewoon in Nederland. Ze, hebben maar goed, ze jaren hebben ze natuurlijk uh, in het buitenland gewoond. Dat he? is het misschien, ja. Goed, dat leidde af, maar uiteindelijk wisten we wel waar het over ging. Natuurlijk jaren in de, in de Kamer gewoon zitten. Een droog oog in de Kamer. Nee, zeker. Rutte had er ook wel een dingen over. Zo dus heel veel mensen bedreigd worden. En het is natuurlijk ook een beetje een visieuze cirkel, hè? Er zijn politici die er toch een beetje op uit zijn. Die ook weer beschermd moeten worden. Geert Wilders, uh, ja. Thierry Baudet, die roept ook allerlei mensen op. En daar reageren mensen weer op. En dan moeten zij weer beschermd worden. En zo gaat het maar over en weer. En Sigrid Kaag is een beetje daar de dupe van momenteel. En wat ze nou ja, ik, een ik beetje, vond... ik denk wel ernstig. Ik, ik vind het knap als ze het toch steeds doet. Ja. Ik was misschien wel gestopt als ik haar was. Nou ja, misschien ook wel. En eerst dacht ik van, jezus, maak er niet zo'n drama van Els Borst. Was heel iets anders, toch? Dat ik vanochtend dacht. Ik me maar wacht even. Die fakkelman die aan de deur kwam. Dat was ook heftig. Dat was ook een verstoorde gek. En waar was Els Bosch er om het leven gekomen? Ook door een, een Volgens top... mij is hij in een garage. Of in een garage. Of op de tuinpad of zo neergestoken. Maar dat was een samenloop van omstandigheden. Want die man ja. die het gedaan had. Die was, had zichzelf al aangemeld bij. Uh, nou, niet thuiszorg, maar wel een of andere gezondheidsorganisatie. Ja. Om te zeggen, ik ben niet helemaal in orde. Ik moet opgenomen worden. Hij had zijn zus ook al iets aangedaan. gedaan. Dus daar haperde het al iets. En hij had iets met de zorg. wat niet goed was. En daar was Els Borst verantwoordelijk voor. Dus die, hij ging haar opzoeken. En geheel verward deed hij iets haar aan. En dat uh, overleefde ze niet. Nee. Maar nou ja. ik vind het wel ook wel weer mooi dat ze haar aanhaalden. Want uh, het is ook belangrijk om de vrouw in de politiek te noemen. Ik ben dus ook een boek aan het lezen. Ook van die... Uh... Van die dame die ook zegt: wit is ook een kleur. Ja. Die, uh, je weet wie ik bedoel, denk ik. Ja. En, uh, maar dat je dan ook ziet van hoeveel, hoe weinig vrouwen er uh, inderdaad uh, wat doen. Maar ook hoe weinig vrouwen als voorbeeld gesteld zijn. Ik hoop niet dat dat meer worden. Nee. Procentueel gezien zou het eerder een man moeten zijn dan een vrouw. Maar, uh, ja, ja, ja, ja. Nee, goed, het, het, ja. Ja, Sigrid Kaak is natuurlijk wel een koude kikker in de politiek. Die ja. toch altijd toch een beetje boven de mensen. Heel correct is ze, maar Heel correct. En ik vind het je wel... denkt, van, heeft ze nog inlevingsvermogen? Oh, dat heeft ze wel. Ik zag ja. net wat. Maar ja. ik vind wel dat, dat uh, mannen, die worden veel minder hard aangepakt dan vrouwen. Want uh, steeds dat gedoe van een heks. Ze zeggen nooit bij een man, van, ah, hij is een tovenaar of zo. Weet je. <laughs> weet je, het slaat gewoon nergens op. Van, uh, van waar is er bezig? Maar dit is een ja, vreselijke op... wilders die dat steeds doet. Ja, ja, ja goed. Ja, en ja, die ja, vind, dat, komt. dat vind ik echt een hele nare man ook. Ja, nou, kijk even wat je hiermee zegt, want dan krijg je weer al. Dan moet, uh, oh, dan weer... krijg je het ook nog met de vakken voor de deur. Ik had ook wel een beetje te doen met die mannen. Die vakken was ook een beetje verstandig. ik de ja. mannen ook. Dat was ook zo. Ja. Maar, maar hij kan wel gekke dingen doen. Je moet van de straat houden gewoon. Ja. Ja, je moest hem van de straat houden? Je moest hem allemaal een dagbestelling geven? Ik heb nog een plekje. Ja, nou, hoe zou je dat vinden? Ik heb nog een plekje. Ja. Zeker. Nou, je begrijpt al, uh, het programma zit vol met dit soort theorieën. Blijf luisteren. Everything. Settle down. There's a rising sound. The mainstream, as the day means. Ja. Alleen maar gauw hier. Everyday. Een van hun eerdere hits. En het voelt alsof ik hier elke dag zit. Dan vervelend. Nee, ik vind elke dag een feestje. Om hier te zitten ook. En uh, je moet er elke dag een feestje van maken, natuurlijk. Zeker. En zeker als je niet zo naar buiten kijkt. Wat een heerlijk weer. Zeg maar. Zo moet je verkeerd dus, hè. Nou, uh, we kijken de wereld in en uh, onder andere ook de Zandvoortse berichten straks. En weer een stukje geschiedenis. Het is vandaag 27 mei. Oh, er was weer zoveel in de geschiedenis te vinden. Moeilijk om daar een, een greep uit te nemen. Maar dat hebben we toch gedaan. En ook de verjaardag staan we even bij stil. Zeker. En ja. uh, ben, je al, uh, ben je al op to date met de rare berichten? Of moet ik even kijken? In de... Nee, maar ik heb dus wel... Uh, dat ik dan denk van, nou, ik, heb jij last gehad vannacht? Van, uh, was het, van, het Stel de... ik Ja! Oh, nee, ik denk, nou ja, misschien uh, heb jij er wel last van gehad. Nee, heb, nee ik denk de jeugd: denkt van jeetje, moet ik uit bed. Hebben ze er geen app voor? Hebben ze gewoon geen app voor dit soort dingen? Weet je wel? Vroeger zag ik altijd: uh, uh, zag je echt wel dingen gesloopt? Of je zag ook overal uh, strepen op de ramen? Weet je ja, wel? Uh, Sepen en zo, ja. Stop, of, en zo. Die moeder zei: van, Nou, wat verdorie, blijven die ramen af doe ik ja. alleen bij de buren. Of Nou, uh, ja, nou meer. Je ja, had toch al even feesten s'nacht. Maar ik heb niemand erover gehoord. Nee? Oké. Okay. zit ook niet meer in de leeftijdscategorie misschien. Nee, nee, nee. Maar het is wel leuk. Want ik was gisteren aan de potjesmarkt. Ik denk ik ga even een heel klein stukje bij de schouwburg Heel eventjes de, de, de, de rechterkant dan. Als je dan met je, ja? met je billen naar de schouwburg staat. En uh, het eerste was altijd gewoon van die mooie hangplanten. is zo'n hangpot. Oh, ik ga er een paar kopen. Ik nee? heb nog wat andere dingetjes gekocht. En ik had mijn tassen gewoon vol Hè? voor nog een tientje. Hè? Dus ik ben helemaal blij in huis gefietst. Zelf. Nou, dus uh, ja, ik, uh, ik, uh, voor mij was die geslaagd. Oké, okay, maar dat is dus de potjesmarkt en Luilak. in Luilak? In Luilak, ja. Dat hoort Altijd in Haarlem. En, uh, okay. Ja, het, het is gewoon leuk om te gaan. Zeker ook als het al donker wordt. Maar ja, ik kwam uit mijn werk en het was al uh, kwart over zes of zo. Dus ik keek ik, nou, kijk heel eventjes. Ja. Nou, ik ben blij dat ik even gekeken heb. Ja, zeker. En uh, al die bloemetjes, ja, ik word er wel blij van. En ja. uh, met Luilak, het blijft toch een apart fenomeen. Precies. Nou, als we het toch over uh, markten hebben. En de, de, de toenemende marktmacht is er momenteel. Hebben ze een stuk over in de Telegraaf gelezen? Te al uh, decennia lang zien uh, grote bedrijven de kans om hun prijzen te verhogen. En hun winsten te vergroten. Ja, zien dat toch wel. Uh, dat zien, zien ze gebeuren eromheen. En uiteindelijk komt dat omdat er maar een aantal grote bedrijven zijn. En mensen kiezen voor bekende merken. En als die dan zo'n soort prijsafspraken maken. Dan wordt het pak kleiner en de prijs hoger. En zo verdienen ze veel meer. Ja, dus te veel? Eigenlijk zou je gewoon voor kleinere bedrijven moeten kiezen. En zo kan je een beetje deze grote machten aanpakken. En uh, ja, dat is een heel stuk. Iemand kan in de Telegraaf even kijken hoe je dat moet aanpakken. Want het is, ja. uh, ik vind het wel, een, het is wel iets serieus. En, ja, het blijft ook zo, vind ik. Uh, hoeveel moet je verdienen? Want uh, dan willen ze iedere keer de, de winst. Je moet zoveel meer zijn als vorig jaar. Maar als zo'n winst al zoveel miljard is per jaar ja. voor bepaalde bedrijven. Ik bedoel, dan heb je het niet nodig voor uitbreiding of zo. Dat is het echt pure winst die in, in de grote, diepe zakken van die, uh, van die leiding gaat. En dan denk ik van, nou, een, een bedrijf moet overleven. De mensen die, moeten, die er werken moeten genoeg geld hebben. En voor de rest hoeft dat gewoon niet. Nee. Kijk, als er, waar, tenzij. Uh, nou ja, winst. Uh, Tenzij het dus wel een bedrijf is wat bezig is voor het milieu of zo. Dan is het heel goed dat die heel goed hun best doen. En dat ze daar meer nieuwe innovaties mee maken. Nou ja, dat zou mooi zijn als ze dat zou gaan doen natuurlijk. En ja, ik kan zeggen, je hoeft het allemaal niet te kopen, zeg ik altijd weer. Hè? Dat is misschien makkelijk gezegd, maar je hoeft het niet altijd te kopen. Je kan het ook eens een keer niet kopen. Maar ja, we willen altijd nog wel iets van uh, iets doen. Ja. Ja. Nou ja, over het milieu gesproken. Er was in uh, oostelijke India's de oostelijke Indiaanse deelstaat... Is een ambtenaar geschorst. omdat hij 2 miljoen water uit het reservoir heeft laten wegpompen. Oh. Want hij was op vakantie in het gebied. Hij wilde bij het reservoir een selfie nemen. Ging mis, hij liet zijn telefoon vallen. en die kwam in het 4,5 meter diepe reservoir terecht. Oh. Volgens Indiaanse media ging het om een telefoon ter waarde van 100.000 roepie. Dus 1100 euro, dat is een oh. vermogen. Ja, he, wein, daar, wel, dat de wel de moeite. wel de moeite. Ja, Duikers ja. hielpen hem al bij een poging om het ding terug te vinden. Dat lukte niet. Nee. Toen liet hij dus een dieselpomp aandrukken. om het water weg te pompen. <laughs> En na een paar dagen kreeg een collega van het waterbeheer dat in de gaten. En liet de pomp stilzetten. Want hij zei van, ja, dit is natuurlijk waanzinnig. Hè? Dat, de, water is zeker in die landen heel erg essentieel. Mag niet verspeeld worden. Nou, de geschorste ambtenaar zegt dat de telefoon gered moest worden. Want er tot gevoelige informatie van de overheid op. En hij zou toestemming hebben gehad om het water weg te pompen. Ja, ja. Maar ja, hij is dus ontslagen en, of geschorst. De telefoon is uiteindelijk teruggevonden. Goed. Maar na drie dagen onder water heeft hij het niet eens overleefd al het water is voor Jan te kort achteraan weggepompt. Hey, het water is dat hebben ze gewoon niet van het een naar het ander gepompt, dat ja, niet. Nee, dus dat is dat, echt dat, allemaal... nee, ze hebben het gewoon weg laten lopen. Oké. Okay. Zonde hè? Ja. 2 miljoen liter. Ik krijg hier gewoon toch weer een ander beeld van ambtenaren. Ja, uh, uh, uh. Dus ze zijn hè? meestal niet zo, uh, niet zo actief. Ze, is ons ons beeld maar nu zijn ze heel actief, want ze zijn maar weer voor eigen gewin. Jezus, voor een, gewoon uh, een gewoon, gewoon een stomme telefoon. Ja. Nou. Lekker dan weer. We hebben tijd voor een lekker gitaarplaatje op de vroege morgen... om even helemaal wakker te schudden. Sweet Home Alabama? Nou, zo lijkt het wel op ja. je. <laughs> Wondering hoor. En leader of the pack. Ook ons een oud gegeven. Heerlijk. And it comfort like black of the night. Is it purpose or moment or chosen for life? Either way I think I'll take a deep soul. Either way I think I'll see a sweet glow. Well come out in my shoes. Funny how your feet show. Funny how the time goes. Funny how the seas grow uh not one, no minded assumption. We was at the function. Pray the morning don't come. Cause there's no time sooner. I can see right through. You never televised dream, So I make one come until they say I'm done. Until I see no sun. Got me lost in your rhythm, middle east in drums. And we can leave all of our problems, just leave them come. I'm running to the night until the daylight shun This ain't no to lose. I know I've done some wrongs I got problems too, yeah. I got problems too I know I can move with you, it's true Stay far away from you Ja, ja, ja dan rijdt hij nou gewoon rappel op zijn radio. Echt ongelooflijk, hè? Ja, natuurlijk op zijn tijd. Soms strijk ik over mijn hart. Ik acht deze plaats. Ik best aardig Wesley Joseph en het heette Sugar Die, if you'd seen Dean. Die is toch gewoon een tijdje dood? Dean? James Dean? Ja. Die, oh, die was toch van het vliegtuig? Nee. Oh, dat weer niet. Nee, nee. Oh, oh je bent niet goed ingelezen. Hij is zeker vandaag niet dood te gaan of niet Ja. Nee, teken. nee. Nee, dat dacht ik al. Ik oh. vergeet het zo gauw <laughs> allemaal. Nee, James Dean heeft eigenlijk met drie films gemaakt. En uiteindelijk in 1955, op de hoogtepunt, toen zijn de laatste film in de Biscopers... Is hij verongeluk met een auto? Oh, met de auto. Met ja, met een auto. auto. Ja, hij is dus wel verongeluk. Ja, klopt. En regelmatig zie je hem nog in een etalatie staan met zijn rode jackie aan. En maak hij nog reclame voor iets. <lacht> ik weet niet of hij daar nog geld aan verdient. Goed, hoe kwamen we hier? Nou, dit, uh, ja, deze Diener had meegenomen met deze plaat. Sugar Die van jo uh, Wesley Joseph. Daarvoor nog Wondering Horse. Wat veel uh, uh, vergelijkingen had met uh, Sweet Home Alabama. Ja, en, en dit nummer, wat ik, de achtergrond die nu draait, yeah? die lijkt wel van chef. Ja, klopt. Ja. Is, dat, is dat ook zo? Oh, nee hoor. Oh. ik niet. Ik heb toeval. het allemaal speciaal laten combineren. Ik heb toeval wil. Echt waar. Ja, ja, ja. Goed. Neuralink werkt aan een implantaat dat rechtstreeks wordt verbonden met de hersenen. Het bedrijf, dat is van Elon Musk namelijk, die kijkt ver vooruit. En die wil met deze uh, technologie mensen die een dwarsleesje hebben weer kunnen laten lopen. Dus dan ze, heb je die, die in banen helemaal rechtstreeks naar je... Uh, benen heb je niet meer nodig. Dan doe je gewoon met uh, wifi dan of zo. Of bluetooth. Heet dat zomaar. En hij heeft dus al een aantal mensen daarmee geholpen. Heel veel experimenteren op dieren. Nou, ja, laten we het maar niet horen. 500 dieren hebben hierbij de dood gevonden. En uiteindelijk heeft Neuralink nu een, een gunning gekregen om het op mensen te gaan uittesten. Dus mensen die een, een trekkend benen hebben of helemaal niet kunnen lopen. Die kunnen met deze implantaten dus uh, wikken. Dan kunnen ze gaan lopen. Oh. Ze zullen niet gaan ha kunnen hardlopen, maar ze kunnen wel meer bewegen. En je hebt wel mogelijkheden gewoon. De implantaten. Met een implantaat in hun hoofd. En ook een Duits bedrijf is daarmee bezig. En, uh, nou ja, goed, uh, Was dat niet gisteren bij, uh, bij uh, Jinek op tv? Van dat we implantaten hadden en dat uh, daardoor Apel uh, konden dat spelletje met dat uh, balletje en wat je heen en weer kon doen. <laughs> dat kon hij doen zonder uh, zijn handen te gebruiken. Oké. Okay. Heb je dat niet gezien? Nee, dat nou, ja, klinkt oh. als hetzelfde. Ja. ja. Ik denk dat uh, de, deze aap heeft er dan wel overleefd. Die zat niet onder die 1500. Nou, misschien was het nummer 1500. Ja, oké, okay, dat is oké. Okay. <laughs> uh, de 40-jarige Nederlander Gert-Jan Orskamp heeft, uh, uh, ja, heeft het al toegepast. Uh, die is in 2016 al een aanpassing gekregen en kun, kan nu al een stuk beter lopen. Dus Het is wel, klinkt wel mooi. Nou. Ik heb een aantal mensen die, uh, die kunnen zo op de wachtlijst. Helemaal okay. geen punt. Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Iedereen wil leren lopen als ze het niet kunnen. Nee, toch zeker. Ja. Ik heb een uh, apart uh, bericht ook. In Duitsland is uh, donderdag of zo. is uh, politie uitgerukt. in het dorpje Bentveld. in, Deel, in deelstaat Sleeswijk-Holstein. voor een hysterische gamer. Ze, ze dachten dus echt dat iemand om hulp riep. En ze gingen echt op melding af van in een dorp. Ja, we horen echt iemand om hulp schrijven, we kunnen hem niet vinden en zo. Toen bleek dus gewoon een emotionele jonge kerel, die was aan het gamen. <lacht> het was voor de omwonenden lastig om te achterhalen waar, waar het dus vandaan kwam. En uh, de, ja, die jongen die had dus zelf een koptelefoon op en die was aan het spelen met uh, anderen online. En die riep echt om hulp <lacht> en zijn raam stond open. Nou ja, de jongen had helemaal niet in de gaten dat het zo hard was. En hij heeft dus beloofd om voortaan wat zachter om hulp te roepen. Wel mooi dit. Maar het kan ook zo zijn dat het mensen zijn die een, een spelletje spelen. Ja. Spannend, uh, in ja, bed, spannend in spannend. zeg maar, weet je Ja, of? Ja, daar heb ik wel eens een uh, filmpje gehad ook van uh, kennissen die dan zeggen... Kijk, hij kan er wel wat van, blijkbaar, van die vrouw. maakt dat wel heel bont. Ja, maar je had ook zo'n verhaal dat er ook iemand om hulp riep. Toen gingen ze kijken en toen... Hij was, uh, lag die vrouw bijvoorbeeld uh, vastgebonden op bed. En die man was van de kast afgesprongen en die had zijn heup gebroken. Danny, <laughs> ja, of uh, hij was door de kast heen gezakt en zat in de, ja, ja, ja, ja, ja, in de kast. Ja, ja, dat soort verhalen. Dat zijn allemaal hele mooie verhalen ook weer. Ja, ik weer vind er, ze prachtig. Uit onze tijd, zeg maar. Ja. Goed, deze Kemen is hier wel gered, dat is wel mooi. De mensen hadden ook een ooggedrag voor kunnen sluiten. En dan denk van, nou dat is allemaal wel. Ik uh, stuur naar iemand op af en Goed, straks is hand de berichten, dames en heren. Eerst maar even verontrustende klank van Nothing But is de nieuwste day. Welcome to the DCC. And I'm a Yeah. Welkom to de DCC. Zandvoortse Berichten. Van Nothing But is de nieuwe single. Niet iedereen is al aan enthousiast over. Maar ja goed, soms moet je weer eens wat anders proberen natuurlijk. Het is tijd voor de Zandvoortse Berichten. Sloop van de appartementen en het Badhuisplein is gestart deze week. En het vrouwtje... Even kijken. Oh, Jan uh, Jaap de Kloed kwam kijken. De, de, wethouder, de roep, die heeft het overgenomen. Want die andere man, ook uh, bij zijn naam. Kijk, die is opgestapt. Die zag het allemaal niet te zitten. Deze man heeft al heel veel werk op zijn uh, hals gehad. Maar goed. Ze hebben in het pand eerst asbest verwijderd en uh, een grote kraan kwam erbij, kijk. En nou ja goed, uiteindelijk hebben ze, zich ook nog, hebben ze die appartementen losgehaald van de rondonde flats. En uiteindelijk uh, moet het twee weken duren en op 16 juni moet het klaar zijn. Alles gewoon opgeleverd en dan zegt uh, deze uh, uh, Jan Jaap de Kloet, dan uh, wordt er iets moois gemaakt. Dan gaan we werken aan de toekomst deze plek komt de horeca, winkels. En boven deze horeca en winkels komen 60 koopappartementen. En uh, wat er nu voorlopig komt, want straks als het allemaal is schoon, komt er uh, fietsenstalling. Geen extra parkeerplaatsen, want dat was eerst het verhaal. Die komen okay. er niet. Alleen maar met de fiets naar Stampoort komen. Kan ik mijn fietsen ook opladen? Want hij is leeg. Oh ja, dat is wel een probleempje ja. natuurlijk. Ja, vertel. Ja, misschien kan je dus wel aan een strandtent doen of zo. Oh ja. Dat kan je ook nog vragen. Dat leg je ja, ik toe. heb wel uh, goed bericht, zeker voor... Uh, de mensen over parkeren, Want uh, ik zat altijd zo een beetje te mopperen... over die bezoekersregeling. Maar uh, er is een extra bijlage bij de krant. En daarin staat dus dat vanaf 1 juli... het tarief voor bezoekers gaat omlaag. U betaalt nog maar 12 cent per uur... in plaats van 30. Nou, dat vind ik toch wel behoorlijk schelen. En uh, als je je bezoekers niet digitaal aan kan melden... dan kunt u het telefonisch doen. Maar ik zie ook geen limiet meer qua aantal uren... Dus dat vind ik mooi, want het was altijd 500 uur. En ja. daardoor had ik zo van, jemig, uh, ik, heb, ik ben een latter. Dus uh, ja. Ja, als er uh, een latvriend uh, dan een weekje bij mij logeert... en we hebben de auto steeds hier staan... Ja, dan uh, heb, je, heb je het al over uh, 72 uur keer 30 cent. En dan gaat het hard. Maar ja. dan ben je ook gauw door die 500 uur heen. Ja. Maar nu uh, staat er geen limiet bij. Dus ik hoop dat het ook echt zo is. Dus, uh, en er staat dus gewoon uh, in die bijlage... staan uh, alle, alle berichten over het parkeren. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, of de mensen nu tevreden naar zijn. Maar ik blijf erbij dat ik het dus wel voor, voor de winter en zo... vind ik het een beetje overdreven allemaal. Ja, dus is wel... Alles staat zo... Uh... Angst aan jagend stil te zijn. Dus uh, nou ja. Dan kan het maar ja, zo teruggebracht worden. Ruim 400 Zandvoortse kinderen hebben in de doch echt een de toch echt mooi belevenis gehad. Het zijn vooral kinderen uit moeilijke gezinnen. En ja, in samenwerking met de Stichting voor het Kind, Park, Zandvoort en de gemeente. hebben ze een mooie dag gehad. Ze hebben een vlag gekregen, ze hebben drinken gehad. En nou ja, goed, dat was op het circuitpark. En uh, uiteindelijk was er ook nog een. Uh, Wat was het? Nee, nee, het was vanuit het circuitpark. Maar het was in een, uh, in een circus tent. En ook andere was. Uh, uh, Piero, Piero, de clown was ze. Ah. En die, die was verrassend goed volgens dit stuk. Oh, oh leuk. leuk. De, de domme, verrassende clown was verrassend goed. Maar waarom is, moet een clown altijd dom zijn? Ja, precies. Is dat en ook geen discriminatie? En was, Verrassend goed was, was je was, bij verwachting dan? Ja dat, dat, <laughs> dat, ja, dat ze niet zo goed zijn. En een beetje, ze doen maar wat. En er was ook nog een top -act met een stoelkunstenaar. De Croxens. Geen was je denk. en Adriaan? Die waren er ook? Niet. Ja, misschien. Ja. ja. En uh, uiteindelijk was Cindy met haar op ook heel leuk om te kijken. En uh, Janette no Noordlander was zeer positief. Die uh, heeft het allemaal georganiseerd. Die was erg blij dat de kinderen uh, genoten hebben. En het was allemaal omdat namelijk het Swiepark in Zandvoort 75 jaar bestaat. Ja, ik vind het toch het wel leuk dat dat gemaakt. voor kinderen wat doen. Dat dus ja. vind ik wel heel leuk. Ja, zeker. Dus uh, afgelopen woensdagavond is er een... Uh actie geweest op het strand met allerlei hulpdiensten. Want er was een visser rond half tien onwel geworden... aan de kustlijn. En het slachtoffer is langdurig gereanimeerd. En de traumahelikopter is zelfs op het strand geland... om de traumaarts af te zetten. En het slachtoffer is wel na langdurig zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd... voor verdere behandeling. Ik word nu wel een beetje nieuwsgierig. Want ik, weet, ja. ik ken een beetje degene... die wel eens langs die, langs die kustlijn uh, aan het uh, vissen zijn. Ja. Met die lange hengel, hengels. Dus ik ben eigenlijk ook niet wie het is. Maar ik kom oh. er wel achter... Oké, okay. ja, dat is alsof, ik heb de korst een keer meegemaakt. Je denkt, van, die, hoe is het met die gast afgelopen, weet je wel? Ja. Je hebt toch iets toegedaan en dan loop je op een gegeven moment weg. En, en, en, ze nemen het over. En je denkt, ja, Word ik nog gebeld? Nee, je wordt niet gebeld. Het is allemaal anoniem. Dan denk je, nou oké, okay, ik heb ingezet. Ik hoop dat je het gered hebt. Ja, ik zie trouwens ook nog. Mag ik er nog één zeggen over ja? die Want, uh, Oh nee, dat is, dat is raar. Ja? Dat, uh, dan, dan, dan zie je ernaast meest gelezen. En dan krijg je een bericht uit 2010. Dus dat, uh, dat nee, is van belang. Dat meer is echt heel lang geleden ook. Ja. Dat gaan we allemaal niet doen. Nee, een ander bericht is dat de verbondenheid bij het jubileum uh, uh, van Oranje Nassau School. woensdag 17 mei bestaan ze 50 jaar. En uh, de, toen in uh, 1973 is de naam veranderd van Wilhelmina School naar de Oranje -Nasso School. Oranje Nassau School. Sorry, Oranje Nassau School. Was het de, nou ook Juliana-school. Ja? En de Willemineschool. Oké, okay. die is samen... ze samengevoegd. Ja, Wat we hadden mooi. nog geen Beatrix school. Nee, we hadden het ook gewoon bijgekund. Ja. En uh, goed, ze hebben slingers gemaakt, posters opgehangen. En er waren twaalf marktkramen waar heerlijke gerechten werden geserveerd. En uh, nou goed, om twee uur heeft uh, Blech Rood heeft nog een woordje gedaan. En toen zijn ze ons lied gestart. En er was een DJ, nou, een springkussen... En ook het logo van de school, de boom staat voor verbondenheid. Oké, okay, ja. Yeah. Yeah. Sterke, stevige boom die de toekomst aan kan. Klim erin! Nou, in die toekomst. Prachtig. Ja, ja hieronder in. Nou goed, het is overstand tussen berichten, dames en heren. Ja, wel even tijd voor funky muziek uit het verleden. Zo lijkt het. Dat is het die Black Keys maak af en toe dit soort muziek. Blues Rock! Come close now, let me tell you a lie Wow, child You got me running through the time, child Baby, girl, it gotta make it work You're gonna get my heart today hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You are a sweet dream With a tender heart Hier is het al in de plaats van twee jaar geleden. Maar toen doet denken als we er vanuit de jaren zeventig vandaan komen. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Het is uh, toepakleven uit het Zandvoort van na twintig minuten. Oh, bijna twintig minuten. Voor je negen. Straks een stukje geschiedenis. Wie zou er allemaal jaren zijn geweest? Onder andere het tragische verhaal over Lisa Lopez van TLC. En die laatste beelden. Ja, nou, die zijn er ook. Echt de laatste beelden. Echt mag om dat er ook gewoon te zien. En, uh, nou goed. Straks dus even verjaardag. Dus kijk, jij zit te kijken, de Chinese influencer. Ja, die heeft uh, ook een bizar filmpje. Die heeft een bizar filmpje gemaakt. En, uh, want hij was, uh, hij heette Brother 3000. Hij maakte live video's. En uh, hij is doodgevonden, hij had een filmpje uitgezonden. En daar uh, had hij in korte tijd zeven flessen met alcoholische drank achterover geslagen. Oké. Okay. Uh, uh, maar echt literflessen ook gewoon. Ja, dat, dat staat er niet bij, maar ik denk het wel. En, en het groentje wat er in zat bevatte wel 60% alcohol. <laughs> Okay. En om aan te tonen dat hij daadwerkelijk sterke drank nuttigde... spuugde hij een deel uit en stak het in de fik. Nou ja, hij beëindigde de livestream op midnight... en hij werd de volgende middag dood aangetroffen. En uh, ja, dus de dood is uh, echt uh, een hot topic op uh, internet. Oproepen voor strenge regels voor de yeah. boeiende livestreaming. Yeah. Maar hoe kan je dat nou aan regels leggen? Ja. Yeah. Dat livestream. Moet het dan allemaal eerst uh, ergens door iemand bekeken worden... of je dat wel mag doen? Ja. Yeah. Maar dan ben je toch al dood. Ja, ik weet ook niet. Ja, In ieder geval zoiets moet het toch ja. niet op het net verschijnen. Maar ja, wel, er is, is dus een soort uh, social platform, dat heet Doe-in. Het is eigenlijk een soort TikTok. En Die verbiedt al drinken tijdens livestreams met straffen... variërend van waarschuwingen tot gebruikers die worden uitgesloten van uh, livestreams. Oh, ik heb recht op livestreams. Ja. livestream. En hij is al een keertje verbannen uit de app tegen zijn drinken. En, uh, maar hij opende gewoon telkens weer nieuwe accounts. En zijn meest recente account had 44.000 volgers. En in 2021 stierf al eens een populaire influencer. Na het eten van buitensporige hoeveelheid voedsel. Ja. Moet je dat ook dan aan banden gaan leggen? Jezus, dus je mag je kan wel ook ik... je gezonde verstand misschien gebruiken, hè? Je mag, je mag gewoon allemaal. Ja, je mag niet eten, je mag niet drinken. Mag je nog wel iets zeggen? Want ja. vrijheid van meningsuiting, ja, dat is wel leuk. Maar daar kan je ook mensen mee beschadigen. Ja. Dat wordt steeds gekker ook. Ja, maar ze gewoon, houden eh... onderling houden ze ook drinkwedstrijden. Er was er ook nog een andere, dit was eentje voor het voedsel, maar een andere initiatief. Uh, door het drinken van alcohol en bakolie. Dan ga je ga een je wedstrijd houden. Niet de meeste zonnebloemolie naar binnen. Oh. Nee, goed, dat Waarom ging... doe je dat nou? Waarom? Ja, dat ging Why? Uit, in België had je natuurlijk ook wel een ontgroeningsritueel. Dat is natuurlijk een beetje uit de hand gelopen. Ik ben zijn naam even kwijt, sorry daarvoor. Maar je moest ook in de put zitten. Je werd koud water overgoten en uiteindelijk... Daar heeft hij echt urenlang gezeten. Moest hij ook een of andere wonderolie drinken. Echt liters. En ja, uiteindelijk is hij nog wel op tijd dat het ziekenhuis brood. Nou wel. Nee, een paar dagen later was hij dood. Dus ik bedoel... Het ja, zijn zo'n zo rare olie. spelletjes. Haardemar olie. mag je ook maar één eetlepel van of zo. Ja. Niet, niet een liter fles Nee. Of zo. nee oh. goed, maar goed, ja, Mensen kunnen gewoon niet zo goed meer nadenken. En ze moeten beschermd worden. En moeten uh, nou, ja, moet gewoon van slot nou, komen. Nou, to toch allemaal die chipjes in hun hoofd. En dan kan je zorgen dat dat soort dingen verboden dat die, zijn. Dat Ja, automatisch gaat die kaak dicht. Oh. Er nee, ja, mag niks ja, meer in. Ja, oh. ja dat er gewoon iets Dan worden die chiepjes, ja, dan worden we echt allemaal robotjes. Want uh, dan willen we allemaal iets geks doen. En dan gelijk word, je, word je weer teruggehouden. Dan zie je het, iemand het, op je maf... afrennen. en plotseling valt hij neer. Het maf is gewoon, dat. <laughs> waarvoor? Voor die ene tiener op de bank die zit te kijken naar het scherm. Oh, dat is wel bijzonder dit. Oh, dat, we ook, dat ga ik ook doen. Ik ga even lijken. Oké, okay, volgend filmpje. Dat was hem. Ja, ja, dat was hem. Daar had hij het voor gedaan. Ja. Ja. je denkt, echt waar, joh? Waar ben je nou mee bezig? Nou, nee, het maakt niet uit, hier hebben we ons wel zo vaak druk over gemaakt. Ja. Oude mensen die zich druk maken. echt. Over die gemaakt, jeugd tegenwoordig. Tetaal geen indruk. Maar dan probeer ik het ook elke keer. Maar die jongeren die staan allemaal nu. Nee, dat ook nog, ja. <middels> Why don't you let me in? I couldn't get into the party at the warehouse It's gonna be a tear down the rides that are death traps At the county fair Grab The boat on the way to the island where we used to stay Or even in your springy bed where I used to rest my head Niet? Nee. Wat een okay. plaat. Ja. Die zou ik nou nooit draaien. Nee, dat kan. Komt dat komt allemaal nog wel. Zeker, dit wordt een grote hit. Kan gewoon niet anders. Alex het heette They Won't Let Me In. Nou, dat kan alles. Ik weet niet wat je uitgesproken hebt. Misschien heb je het ook wel verdiend om gewoon buiten op straat te blijven. In een tent. Of misschien op het weiland te gaan slapen. Ja. Wat, wat zoek je hier nog in Nederland? Gelukzoeker. He? Daar hebben ze sommige... Echt, ik lag vandaag een stuk in een... Uh, nou, waar was dat een of andere burgemeester die echt wat met zaken te maken heeft? Dat je denkt van, oh die gasten echt, lopen echt zo'n supermarkt uh, te terroriseren. Mensen op straat, uh, vakantiehuisjes uh, open te breken, auto's. Dat je denkt van, oh, die, ja, die hebben gewoon niks te verliezen. En nu moeten ze weer een speciale opvang regelen voor die asielzoekers die zich misdragen. Maar die kunnen niet zomaar uit het asielzoekers worden gezet. Dus die moeten weer ergens anders worden ondergebracht. Ja, de gevangenis is dan weer een stap te ver, dus er moet een tussenoplossing worden gevonden. Oh mijn god, wat zijn hier druk mee. Jij mag. Ja, ja. Nou, oh, lekker uh, dan. Ja, het is allemaal niet zo makkelijk. En uh, er komen geloof ik op weer veertigduizend extra deze kant op. Dus, uh, mm. ja, nou. Wat hebben we nog meer? Ja, vertel, wat hebben we, we nog meer? Kan je toch relativeren met iets? Nou, ja, nee. Want, in ieder geval een idiotische zeven flessen alcohol nuttig en daarna dood gaat. Ja. Eigen schuld. Ja, dat is de eigen schuld. Ja. Nou, dit, dit is wel een, een grappig uh, bericht. Er is een, uh, in Brabant was er een uh, serieklager. Een serieklager? <laughs> dus is dat dan een, een moedermaat. Dat is een man maak. en die stond steeds, steeds recensies naar, uh, naar restaurants en zo... in de hoop uh, compensatie te krijgen... En sommige restaurants hebben hem dus de goedbonnen gestuurd. Gaven ze geld terug. Oh. Maar de recensies die leken heel erg vaak op elkaar. Ze begonnen steeds positief. Het de... enige regelmaat komen we heel graag bij jullie eten. Vanwege de locatie, het heerlijke eten. En dan kwam de kritiek. En uiteindelijk is de man toch door de mand gevallen. Want hij stuurde nagenoeg hetzelfde bericht naar twee verschillende horecazaken. Met dezelfde eigenaar. En de mannen beklaagden soms over, ook over gerichten die niet eens op de kaart stonden. <laughs> kom, kom proberen. Ja, een kritische hoeft niet slecht te zijn, hoor, maar het houdt je wel scherp. Maar het is toch uh, waanzinnig dat mensen op deze manier proberen uh, hun geld terug te krijgen. En dan uh, dat ze daar de hand wint voor, voor niks gaan eten. De klager is aangesproken door de horecaondernemers. En aan omroep Brabant heeft hij laten weten dat zij voortaan... Uh, uh, heeft hij laten weten dat de recensies van hem waren... en dat hij de compensatie heeft terugbetaald. Maar oh, dat vind ik dan wel weer netjes. Dat is wel weer netjes. Gewoon even uitproberen. <kuggen> recensies, ja. Je kan ik... altijd proberen, hè? Ja. Nou, ja, goed, recensie, je <kuggen> weet weten soms ook gewoon niet. Ik heb een zomerhuisje en dan wil je recensies hebben. En dan heb je een paar recensies en dan heb je er twee... en dan is er eentje negatief. En dan denk ik, oh mijn god, vijf euro slecht... 50% slechte dan oh. recensies. Nou ja, ik kan ja, aan je twee, vrienden ja, ja. vragen of ze goede recensie schrijven. We moeten ja, er een recentje eentje schrijven. Ja, nee? hallo, zeg, we gaan de boel even oplopen We moeten gewoon nog een beetje gezien je Jij bent echt heel eerlijk als je die We gaan heel, heel, heel eerlijk zijn. Ja, allemaal van die vrienden recensies. Ja, het is een fantastische plek en bla bla ja, bla. Ja, en we werden zo leuk ontvangen. Hè? Ja, zo echt. Wat een leuk stel zeg. Je hebt een liefde en leed er allemaal erin gegooid. Wat oh. een heerlijke plek om te zijn. Goed, nou dat is dit ook. Een heerlijke plek om te zijn om elke zaterdagochtend hier een bruide programma te maken. Dit is de klassieke van de Simple Minds. Vision Things. Dat zouden ze willen, wat dit de klassieker is. Misschien wordt het nog, dat zou kunnen. 1978, Jim Kerr en Charlie Burchill hebben toen Simple Minds opgericht. En grappig, het is een beetje teruggegaan naar hoe het toen ook klonk. Heel veel synthesizer. Toen was het echt een new band. Later is het een beetje een popband, rockband geworden. Nu zijn ze weer terug bij het oude geluid. Of ik het nou echt zo heel goed vind, weet ik niet hoor. De Vision Thing. Visie? Heb je een visie? Ja, voor een visie gaan we naar Opticien. Huh? Hoe was het ook weer? Nou weet ik niet. We staan dus dit jaar even wel geteld. 45 hè? Ze gaan gewoon richting de Rolling Stones. Zo? Zo oud bestaan ze al. Zo lang bestaan ze al. Hmm. Jimmy Curr. Hij ziet er heel stoer uit in dit laatste videoclipje. In dit videoclipje. Het grappige is. En hij heeft hij zo'n spiegelbril op. En dan kijkt hij zo half erover. Dat je denkt, oké. Okay, je je leesbril niet bij. Dus ik heb maar zo'n andere bril opgezet. Nou ja. Die moet wat. Een leuke bril. En de helft van de band is ook gewoon heel jong. Die, uh, die zijn nog na het ontstaan van de, de, de, de Simple minds zeg maar, geboren. Oké. Okay. En die zijn later zijn zij instromers. Ik vind de naam Goed. ook wel leuk, Simple Mind. Ja, klopt. <laughs> ja. Uh, wat, ik van, wat ik ook van een bericht zag: dat was een nepfoto van een explosie in de buurt van het Pentagon. Ja. Die heeft maandag tot verwarring geleid en tot, ook tot een korte dip op de Amerikaanse beurs. Waarschijnlijk is die foto met uh, kunstmatige intelligentie gemaakt... of van een film afgehaald. Ja, jezus, er is altijd. Want, uh, te vinden. He, bedoel, uh, dat is uh, geen probleem. Nee. Nee. Maar de afbeelding van de zwarte rookpluim die, uh, die, die, die, die kwam dus... en uh, door meerdere geverifieerde accounts met blauwe vinkjes gedeeld. Echt waar? Ja, dat is wel bijzonder. Wie heeft hier zitten slapen dan gewoon? Nou, ik weet het niet. Maar de gebruiker die heet OSINT -O Defender... die zichzelf omschrijft als Open Source Intelligence Monitor die heeft het bericht de, winter, de, de wereld ingeslingerd. Maar het was al opgepikt en uitgezonden... door een groot Indiaans, uh, Indiaans tv-station. En de beurskoersen zijn daar toen in eerste instantie gedaald. Maar ja, dat is wel een beetje jammer. Maar ik, ik heb wel begrepen dat er ook een andere foto was geweest... van beurskoersen, maar ik kan het bericht nu niet vinden. En de, dat, dat de beurs heel sterk gedaald was... waardoor dus heel veel andere mensen ook allemaal gingen verkopen. En dat kan een enorme nasleep hebben. Hè? Zo kan je dus wel zorgen dat je... Dat jouw uh, uh, bedrijf, uh, dat je slinkt gewoon je zo'n zo, zo foto de wereld in. Ja, maar je moet toch wel door een soort filter. Ik bedoel, hoewel wij lokaal radios zijn, wij ook heel vaak gewoon nieuws gewoon kopiëren. En denken van, oh leuk berichtje, gooi ik opnieuw. Ja, ja ik bedoel, we Heeft het, het gewoon. We Vertel het gewoon, gewoon lekker makkelijk. Maar ik bedoel, ja, sommige bedrijven die toch veel meer impact hebben... die moeten toch een beetje een filter hebben. Van nou, dit ga ik nog even bij drie verschillende bronnen even... Oh, ja. verifiëren om te kijken of dat klopt. Ja. Maar gewoon een nepfoto van een pentagon. En nee, ja, jezus. Ja, ja, waar gaat het naartoe met deze wereld? we hebben er geen kunstmatige intelligentie op zetten... die het even... Uh, ja, nou, ja, maar niet. Die, organiseert, die, die organiseert het nou juist. Ja, ja heel goed. Ja. Je begrijpt het al. Blijf scherp en ga even nakijken of het allemaal wel klopt. Dat is wel duidelijk. Ja. Even een leuke plaatje. Ik ben hier van kennen van Deus. Ik ben uit België van Catra Straks is het dan voor het bericht en het is dus ook dus geschiedenis. En hier en daar ook wat nieuwe plaatsen. Ik heb echt even wat nieuwe plaatsen gemaakt. Eerst dit reden. Catra Main. Deus. Handgetan, se danse à la gloire. Mie, mi de lumière, déprovue de boeien. Samachak, check voor het commando en accepteer de status quo le fauteuil qui nous regarde sans sol, comme un mouton qui baille et nous accueille dans son univers zen. Je me poursuis moi-même, mes propres coutumes ont ennuyé le diable, et la vitesse d'une pensée glauque s'installe dans notre cité. Je te regarde, tu attends. J'aurais bien être le mec qui observe sans gêne ce théâtre, mais des siècles d'impatience me poussent vers l'aube. Toujours le même commencement, le circuit électrique qu'on oublie guère de déclencher quand on se lance dedans, le cœur nu. Mais ça épate, mais je ne te chercherai pas quand ça éclate. C'est presque le contraire de nulle part, et pourtant c'est l'équivalent de rien. Des conséquences Il y a une distance à rêver entre la peau et l'éternité. Entre la guerre et la paix, des idées reçues qui se nuent en stéréo, et la cascade qui coule en horizontal des dos fatales, la discrétion natale. Een deed van een aantal jaar geleden van uh, Deus uit België, Captain Man. Hoor hem voor het eerst van het feestje. Vag feestje. Denk, wat is dit? Dit is groot. Wat is dit leuk? Goed, uh, ja, het loopt tegen 9 uur. En vandaag in de Telegraaf een stelling: uh, Leraar verdient al genoeg. Oké, okay, ja, ik, ik heb echt. Uh, uh, meerdere mensen hebben ook gezegd: uh, Die leraren hebben niks te klagen. Ja, die moeten maar een paar uh, uur les geven per uh, week. En ze hebben heel veel vakantie. Dus het lopen ze nou te klagen? En is al genoeg geld. Na het onderwijs gegaan. Dat staat op bankrekeningnummer En ja, dat gaat het voor voeding of zoiets. Waar wordt het allemaal voor gemaakt? En, uh, nou, ja, ik ik... Hoor, leraren hoor ik wel anders hoor. Want, ja, ja, klopt. Ik, ik, had, ik heb juist wel heel veel respect voor leraren. Leraren zijn toch wel... Ja, ik vind wel dat leraar gemotiveerd moeten zijn. En soms zijn ja. leraren niet zo gemotiveerd. Die denken er makkelijk van af te komen. Denk denken van ja, het moet wel je roeping zijn. Je moet het wel leuk vinden om in contact te treden met kinderen. Ja, en die, mensen maar dat vinden ze wel leuk. leuk. Sorry? Dat vinden ze wel leuk, de kinderen enthousiasmeren. Maar het vervelende is dat ze, al die ouders... die denken gewoon continu dat ze ja, alleen ja, ja. recht hebben op die leraren. Ze hebben en allemaal die leraren zonder... worden continu lastig gevallen door die ouders. En ze hebben allemaal activiteitstraining gehad op school. Echt, vroeger kon je niet genoeg assistiviteitstrainingen uitdelen. Dus je dacht, oh ja, je moet, hij moet actief worden. En nu denken ze, kan een tandje minder, hè? Ja. Ja. Hoe kan nou, ik hier omheen, joh? Ik, ik zou het niet willen, hoor. En je, je hoort echt van die dingen ook. Maar ook, uh, ik ken dan ook een dame die zit bij mij dan, uh, in het koor. En die uh, is continu uh, dus met ouders in, in, in gesprek. Maar ook dat sommige meisjes ook zo gepest worden door andere meisjes. En, uh, en dat, dat ze gewoon na school uh, elkaar in elkaar slaan. En ze gaan naar andere scholen als kinderen naar een andere school gegaan zijn, omdat ze zo gepest worden, gaan ze gewoon naar die andere school uh, om ze lastig te vallen. Uh, niet, dan moet je helemaal heel ver gaan wonen dan. Dramatisch, hè? Ik vind ja. het echt verschrikkelijk. Ja, het is, ja sowieso, dat pesten is dat heel Dat heb ik niet lachtig. meegemaakt op die manier. Ik, ik, bij mij werd er wel gepest dat er bij een meisje uh, boven haar hoofd een potlood werd geslepen. Maar dat was het ergste. Er werd niet geslagen of okay. dat soort dingen. Ja, maar had ik ook ik... wel eens mijn haar gehad. In mijn haar gehad, ja? Dat soort dingen. ja, Oh, je wordt dus zijn... gepest. Moet ja, dan. Je, je moet je ook een beetje oh. van je, je aftrappen. Ik had een vrijwilliger die zegt: uh, die woonde in een dorp. Had een uh, donker huis. De hele familie werd een beetje gepest. Tot een gegeven moment zei die moeder Ik ben klaar. Ik ben er klaar mee. Jullie gaan op uh, boksen, of zoiets, of karate, ik weet niet waar ze op gegaan was. En uiteindelijk zaten er een paar maanden op. En toen zei die moeder van: oké, okay, de eerste die die gasten op zijn bek slaagt... die krijgen wij tien gulden. En toen zegt ze nou. Dat doen het toen de oudste En die gingen opwachten. En die heeft die twee meiden zo aan elkaar getrapt. Ah. <laughs> en uiteindelijk... Nou, toen dus zei die tien gulden. En toen was het, was het ook een beetje stil op het schoolplein. Toen waren ze niet meer zo lastig. Even de grens aangegeven. Heel goed. heel dus goed ik denk, ja, het moet... Ja, het is, het is moeilijk, weet je wel. Dat, zo kan je het ook niet oplossen Maar soms moet je wel je grens aangeven. Ja. Dat is gewoon... Ja, oh, ja dieren dat, doen het ook, hè? Dieren dat doen het mijn vriend ook, ook hoor. Dat die ook steeds gepest werd. Want, ja? Ja, ja. dan bij vrij grote oren. Ja. En die heeft toen gewoon een jongetje die hem al verpesten heeft. Die in zijn eentje heeft hij hem opgewacht. Ja. Die heeft hij gewoon een ros verkocht. En hij had nooit meer last van hem. Kijk. Ja. Dat is een ziek idee. Ja, het ja. klinkt heel makkelijk, maar je moet het wel even lef hebben. En ja, daar kan een leraar wel bij gaan helpen. Maar jeetje, je, ga je de leraar zoeken? Oh ja. neusie. Maar het, ja, het moeilijke is juist voor die kinderen om voor zichzelf op te staan. En dat durven ze in eerste instantie niet. Nee. Als zodra ze dat doen, dan is het best ook over. Maar uh, ja, hoe leer je kinderen? dat? Sommigen die zijn altijd een beetje bang, weet je? Ja, beetje, ja, ja, ja, onzeker. Ja, ja, ja. En, en die worden er gewoon echt feilloos uitgepikt. En dat is wel heel zielig. Ja, om die anderen ook heel onzeker zijn. Die denken van, nou, we kunnen hier golven. We gaan heen gaan, gaan trappen. Het is dus koud gegeven natuurlijk Hoe pak je het aan? Hoe kan je het begeleiden? Ja. Ja. Ja, ja goed. Goeie vraag. Nou, even één leven. laatste plaatje voor uh, 9 uur. En straks is het bericht uh, geschiedenis natuurlijk. Is maar even hier fijne muziek. Spreek je zo'n tweede gedeelte? De moon is in de room. Het oh. het begin van Your Two. So cool.